Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Techbedrijf OpenAI doet te weinig om te voorkomen dat de kunstmatige intelligentie te gevaarlijk wordt. Een groep van negen mensen die bij het bedrijf werken of hebben gewerkt, trekken aan de bel. OpenAI is het bedrijf achter ChatGPT en maakte ook Sora, een systeem waarmee je tekst kan omzetten in realistische video's. Volgens de medewerkers is het bedrijf alleen maar uit op geld verdienen, is er geen toezicht en moeten medewerkers papieren ondertekenen waarin ze beloven nooit te praten over wat er in het bedrijf gebeurt, zegt de groep. Voordat het kabinet afspraken maakt met Tata Steel over verduurzaming... moet eerst het onderzoek naar de gezondheidseffecten van die plannen klaar zijn, zegt de Tweede Kamer. De Kamer wil dat de gezondheid van de bevolking in de omgeving ook een volwaardige plaats krijgt in die afspraken. Eerder bleek uit onderzoek van het RIVM dat omwonenden meer kans hebben om ziek te worden door de uitstoot van Tata Steel. En er komt een onafhankelijk onderzoek naar de EBU, de organisator van het Songfestival. Volgens RTL Boulevard heeft de organisatie zelf opdracht gegeven voor het onderzoek. Dat doen ze na verschillende klachten over een onveilige sfeer backstage dit jaar in Malmö. Verschillende landen hebben een klacht ingediend, ook Nederland. En dat was nog voordat Joost Klein werd gedisqualificeerd. Ja, en dat je vliezen buitenshuis breken. Daar kunnen misschien wel veel vrouwen over meepraten. Maar ook echt bevallen. Dat overkwam Stephanie in Mechelen, in België, in een treinstation. Ze wist natuurlijk dat ze bijna zou moeten bevallen. Maar toch was het schrikken. Ze was 39 weken zwanger en kreeg hulp van een vroedvrouw in opleiding... die toevallig in de buurt was. Ik was really scared want ik wist niet wat to doen. Maar then kwamen ze en they helped en alles ging goed. En het was really quick. baby had Everybody was happy. In 20 minuutjes was het gepiept. Moeder en dochter zijn inmiddels in het ziekenhuis en het gaat goed met ze. Dan nog het weer. Het gaat vanavond regenen, morgenochtend ook in het zuidoosten en daarna is het overal droog en zien we de zon weer. Een graad of 18 wordt het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Naar Tussen app en vloed. Een heerlijk relax-programma. Gepresenteerd door Sheryl Duif bij ZFM Zandvoort. Heerlijk op de bank met een heerlijk glas wijn.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 ben ik weer bij u met de heerlijke muziek. We begonnen met heel Young, Harvest Moon. Een mooi maandje om naar te kijken en een mooi maandje om onder de, uh, te schuilen. En schuilen moeten we vanavond, want ik hoorde ze juist op het nieuws. Ja, uh, ik kan het niet mooier maken. Het gaat regenen, luisteraars. Het gaat regenen. California Dreaming, een hele speciale uitvoering. José Feliciano. Oh. The brown and the sky is gray I went for a walk on a winter's day I'd be safe and warm if I was in L.A. En ons gozaat José Feliciano. We horen veel te weinig van die man. fantastische uitvoering van California Dreaming. Ik hoor dit nog liever dan de papas en de mama's. Nou ja, papas en mama's ook, ook prettig om dat te luisteren natuurlijk. Maar ja, die hoor je zo vaak. En dit vind ik van zo'n fantastische uitvoering. Ja, nogmaals, luister, we horen veel te weinig van uh, José Feliciano. Ja, zo rond de kersttijd. Feliz Navidad natuurlijk. Dan komt dat uh, heel vaak voorbij. Maar u hoort uh, zojuist... Uh, of u hoorde zojuist dat de man echt veel meer in huis heeft... dat is alleen een kerstliedje vertolken. Wat heb ik nog meer voor u klaarstaan? Nou, wat, wat dacht u van uh, Art Garfunkel? Die Naples made naar the Willow Garden. Komt van het album Angel Clare. Uit de Willow Garden met Art Garfunkel neem ik u mee naar uh, uh, Ledenborg in Denemarken... waar uh, Gary Brooker en Proco Herm ons verwennen met A Salty Dog. U luistert naar nou, Tussen App en Vloed. In de mailtjes zijn we nabij, u hoort het. Fantastisch. Met het geluid van de mail, vertolk op een gitaar. Eh, Procol Herm was het natuurlijk, Carrie Bruker met eh, Het concert uit Ledenborg Denemarken. Eh, Procol Herm in concert. Het nummer heette Soldy Dog. En de volgende is voor Anemieke Fos. Mickey McNeil, When You're Gone. naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Tot middernacht is Charlotte Duif weer uw rots in de branding... en de mooiste ballads komen voorbij. Zo is het maar, mededag zei Annemieke Vos, die koos voor Maggie McNeil. We houden eventjes uh, het Nederlands het Repertoire aan, luisteraars... want ook Guus Mewis heeft mooie liedjes opgenomen, mooie rustige ballads. Luister maar.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 Nog niet veel gezien. We deden alles samen. Nooit kon het echt kapot. Ja, in al onze dromen. staat de sleutel op het slot. Want ik wil jouw schouder om op te huilen. Jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil baby Het is een nacht. Was zijn carrière niet zo ver weg. Want uh, vanaf die tijd... ging zijn carrière in... Uh, nou, in vogelvlucht. Voorbij eigenlijk. Tot op de dag van vandaag. Een flitserende carrière. Grote concerten in Eindhoven. Uh, in het grote stadion daar. Uitverkochte uh, concerten moet ik zeggen. En ja, Guus Meves. Ik ga straks nog een, uh, een Nederlandstalig werkje draaien... van De Kast van de Ploeg, ook zo'n geweldige zanger. Die eigenlijk, eh, als ik het voor het zeggen had, meer gedraaid zou mogen worden. Ja, ik heb helaas niet alles te vertellen in de radiowereld. Maar bij Radio Zandvoort, tussen App en Vloed, ligt dat anders. What a wonderful, wonderful world this could be. Chad. I'm Don't know much about algebra. I don't know what a slide. Ja, voorlopig lijkt het een droom, die wonderful world. Want als je de dagelijks het nieuws uh, voorbij hoort komen, ziet komen ook. Daar word je niet vrolijk van. En uh, het lijkt wel steeds erger te worden met de wereld. Overstromingen in Duitsland. Die vreselijke oorlog in Gaza en natuurlijk ook uh, Oekraïne. Uh, ik hoop niet dat ik dan vanavond uh, een stempel druk met te treurige muziek. Want dat is helemaal niet de bedoeling. Ik ben zelfs in de wolken. Dankzij Siep van der Ploeg met de kast... Siep van de ploeg. Zij was niet, of zij is niet van deze wereld. Er is een engel uit de hemel neergedaald. Dat zong Nou, Dat gaf me een heel goed gevoel, luisteraars. Ik hoop u ook. This is a song for you. Namens James Taylor. People around me again. God only knows how they do. One to another Then back again Something keeps Putting them through it Me I've been watching more than Fifteen years And hasn't changed A bit People keep Talking about a different Line but it Never seemed to fit This is song for you far away far song away, Nou, hoe vindt u dat van James? Speciaal een uh, liedje voor u, A Song For You. James Taylor, ook een stem die nooit verveelt. Dit is Boyzone. Baby, can I hold you? Sorry is all that you can't say.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 They're proud Let me down the highway Pulling me down the highway De zanger Jim Croach. helaas uh, leeft hij niet meer, maar hij laat fantastische muziek achter. Je zal het genieten met die Alan Parsons project. Dit is some other time. In a matter of a moment lost to the end of time It's the evening of another day and the end of mine Our life Which has found me lost For a million years Tries to linger As it fills my eyes Till it disappears so Could it be That somebody else And the image is reflected back to the other side Ja, die Alan Parsons Project met uh, Some Other Time. nummer wat je niet zo uh, heel dikwijls voorbij hoort komen. Op de meeste keren wordt de Time gedraaid. Of uh, uh, Another Friendly Card. Of uh, Eye in the Sky. Of Don't Answer Me. Dat zijn wel de grote hits eigenlijk van die uh, Alan Parsons Project. Ik ben een fan van en ik draag regelmatig uh, mooie muziek van ze. Intussen een Vloed, want er luistert natuurlijk nog altijd laar, luisteraars. Een programma met easy listening muziek. Waar ik me bezighoud bezig vanaf de klok van uh, 10 uur op de dinsdagavond tot middernacht. Dus straks na het nieuws en de reclame ben ik nog een vol uur uh, bij u. We gaan eerst genieten en misschien wel een beetje snikken. Als we luisteren naar een mooie tekst van het nummer Foto van vroeger. En dat wordt natuurlijk gezongen door niemand minder dan onze Rob de Nijs. Hoe zou het gaan met Rob? Ik ben ergens nieuwsgierig. Ik hoop... Dat het ook draaglijk is, het lijden van hem. Ik ben na het nieuws weer bij u terug. Tot straks. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer leden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar was. Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen. Heb ik smiddags nog mee naar het circus genomen. En brandweerman man. Was het doel van het leven, die dromen zijn over, het gevoel is gebleven. Hier in mijn hand verlangen.